4 uur. moet met het RWS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 60 uur werkstraf tegen de twee jongens. die ervan worden verdacht dat ze afgelopen nieuwjaarsnacht. een fatale flatbrand in Arnhem hebben veroorzaakt. De jongens van 13 en 14 zouden vuurwerk op een bank in de hal van het flatgebouw hebben gelegd. waardoor de bank in brand vloog. Daardoor viel de stroom uit en bleef een lift hangen. Een gezin van vier raakte in de lift bedwelmd door de rook. De vader en zijn zoontje kwamen om het leven. Over twee weken doet de rechter uitspraak. De luchtvaartmaatschappij Transavia heeft een schikking getroffen... met 85 reizigers in een rechtszaak die draaide om coronavouchers. Het bedrijf gaat passagiers het volledige ticketbedrag terugbetalen. Is dinsdag bepaald, bevestigt claimbureau claim dat namens de reizigers optrad. Later deze week zijn er rechtszaken tegen nog vijf luchtvaartmaatschappijen... die het claimbureau heeft aangespannen, waaronder Ryanair en EasyJet. Een slachthuis in Helmond mag na 2,5 week weer open. Van Roy Mead werd gesloten omdat in totaal 23 medewerkers besmet bleken met het coronavirus. Volgens de Veiligheidsregio heeft het bedrijf bewezen dat het nu aan alle veiligheidsmaatregelen voldoet. Ook bij het vervoeren en huisvesten van medewerkers. De autoriteiten blijven wel controleren of Van Roy Mead zich aan alle afspraken houdt. Minister Blok blijft proberen Amerikaanse sancties tegen medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag te voorkomen. President Trump maakte vorige week bekend dat hij mogelijk beslag gaat leggen op bezittingen in Amerika van medewerkers van het strafhof... die betrokken zijn bij onderzoek naar oorlogsmisdrijven van Amerikaanse militairen in Afghanistan. Ook kunnen de strafhofmedewerkers en hun familieleden een inreisverbod van de VS krijgen. Het weer, vooral in het zuiden, de komende uren kans op stevige buien, die verdwijnen vanavond. Morgen geregeld zon, 21 tot 24 graden. Vooral in de zuidelijke helft zijn dan opnieuw buien mogelijk, met ook kans op onweer. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 En uh, dat, uh, dat ging maar niet. En op een gegeven moment zelfs een antwoordapparaat ingesproken. En uh, dan kan je aanklikken wat, wat er nog meer uh, voor informatie is. Hè. Of je eventueel zo, zo, via e-mail kan bereiken of wat dan ook. Hij had als omschrijving bij staan: ik ben op de sportschool. Dus dat mag hij eerst eens even gaan uitleggen. Hè? Vandaar dat ik hem natuurlijk niet aan de telefoon kreeg. Maar het is gelukt. En hij uh, zit om tien over half vier klaar voor het interview. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om uh, het komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. Een uh, uurtje gaan we de kroeg in. Nou Ja, gezellig toch? <laughs> Zo op de zondagmiddag. Wat wil je nog meer? Nou ja, zodat we dadelijk met Rob Smits praten van uh, Café 4 aan de Halterstraat. Maar eerst hebben we lekkere muziek van John Anderson en Hold On To Love. There you have it. You see this love regretting. Something wrong. Get out! You're leaving. You're on your own forever. It's not the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 Daar zijn we aangekomen. Nou, daar staan we weer voor een dichte deur. Mooi start, Rob. <lacht> ja, wat doe je nou weer? <lacht> ja, ja, ja. Het is niet mijn keuze, Rob. Dat nee, dat weet ik zeker. Inderdaad. <lacht> nou, dus, nou, van, de, van de week stond hij even open. Ik denk, als ik naar binnen gaan, zou ik niet naar binnen gaan? <lacht> ja, nu ja, ook, we zo'n brikkend zwaar maken. Ja, geweldig. Ja, nou, ja, ja als, je, als je twaalf weken dicht bent, dan komt er wel een beetje stof op overal. Ja, dan wordt het wat, wat stoffig. Goh, geweldig dat ja. we je ja, aan de telefoon hebben. Uh, Rob, we gaan uh, even terug naar 15 maart, jongstleden. Jo, ja. Smiddags, uh, het ja. bericht. 6 uur dicht, ja. alles dicht en uh, totale lockdown uh, voor de ja. horeca. Uh, wat dacht jij toen je dat uh, bericht uh, hoorde? Een uh, um, beetje onwerkelijk.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 Dat, dat wel. Maar ja, er, er, er komt een, een, een glimpje hoop, hebben we, hè? volgende week mogen we het een beetje gaan proberen. Ja, maar en dan hoop ik dat ze, dat ze daarna wat meer gaan versoepelen. Maar ja. Voord, voordat we daar op komen, want daar verheugen ja, we natuurlijk ons, ons allemaal op, uh, ja, ja. Uh, even terug. Kijk, uh, de, de, er zijn allemaal noodfondsen in het leven geroepen uh, uh, en dergelijke. Heb jij daar ook gebruik van mogen maken? Ja, gelukkig wel ja. Anders had ik al dicht geweest denk ik. <lacht> ja. Maar, uh, bedoel, het was een tegemoetkoming, want ik kan me niet voorstellen dat dat de totale kosten van twee maanden dekt. Nee, zeker niet, zeker niet. Maar, uh, ja, als we, uh, hoe, zeg, hoe, hoe zeg je, hoe zeg je het? Ik ga natuurlijk niet over één nacht. Ze kunnen nog wel een klein buffertje staan, en dan gaan we. Uh, dat heb ik nu gebruikt om dit te overbruggen. Ja. En uh, ja, en uh, we willen natuurlijk zo snel mogelijk weer open. Laten we wel wezen. Uh, heb je ook nog afspraken kunnen maken met uh, je bierleverancier? Ja, oh, Heineken is echt heel erg goed geweest. Die heeft alles keurig geregeld, alles ter teruggehaald, alles schoongemaakt.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 Ja, we, mag ja. Helpen, ja. ja, klopt. En, en uh, wat zijn dan de, de, de, re, de richtlijnen waar je je als uh, horeca aan moet houden? Nou, die zijn heel erg streng. Echt heel erg streng. Dus een, uh, de oude wetten kroeg is voorlopig even, even niet meer van toepassing. Laten we het daar maar op houden. Um, jij mag binnenkomen met, met Rob bijvoorbeeld. Met z'n tweeën. Dan ja. jullie met z'n tweeën aan het tafeltje gaan zitten. Kom jij binnen met je vrouw, dan mag Rob er niet bij zitten. Dan moet hij ergens anders gaan zitten.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 Ja, ja, klopt. Maar ja, dat, uh, het gaat niet heel makkelijk op. Als dat zo, zo zou kunnen, dan uh, er zitten nog behoorlijk wat regeltjes aan vast. Zeg maar. Ja, want als het dan uh, wat slechter weer zou zijn en je zou zeg maar een uh, feesttent uh, over de halterstraat heen uh, zetten, ja. is dat dan ook uh, terras gewoon nog? Uh, ja, als, als de straat afgesloten is, ja waarom niet? Natuurlijk. Ja.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 No. Dan uh, wil je, willen jullie alvast totaal reserveren? Ja, doe maar voor twee. Ja. <laughs> Die staat erop. Want daarna moeten we naar Lala en Hardy. Ja, ja. Is goed, is goed. De eerste reservering is genoteerd. Heel goed. Okay. Uh, wil jij nog iets spijt aan de gast, aan je gasten?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 Weet jij daar ook wat van? Of? Ja, dat is natuurlijk lekker makkelijk afschrijven. Ja, ja, ja. Dat ja, doen klopt. we zo makkelijk afschrijven. Ja. Ja. ja, dat klopt. Omdat ze zelf ook niet weten wat ze moeten doen. Dat is juist wel een beetje, naar, zeg maar... Nou, ja, als bouw je je kroeg om tot een NS-treinstel. En allemaal mondkapje en dan ben je wat het gedonder. Nee, ik, ik heb die trein van anderhalve meter, heb ik wel gezien, die foto. Hebben jullie die ook gezien op Facebook, of niet? Nee, gelukkig niet. Het was wel een hele korte trein, hoor. Anderhalve meter uh, trein. Nou, goed. Uh, zeg, uh, ik zou zeggen, uh, doe, je, uh, doe je medewerkers de hartelijke groeten van ons... En uh, wij zijn al lang blij dat, uh, dat we elkaar uh, over een week weer kunnen zien. Is goed. Oké, do Rob, dankjewel. Ja, Veel succes oké. met de voorbereiding. Groetjes. Ja, dankjewel. Oké, okay, hoi. Hoi. Hoi, hoi. Dat was uh, Rob Smit van uh, Café 4 aan de Halterstraat. Volgende week maandag dan gaat hij open om 12 uur. Ja, we moeten wel reisiteren. Twee plekken zijn al gereserveerd. weer. En, en dan twee uur Ja, heel goed. Ja, Zodat gaan we nog praten met uh, Ron Drouwer. Van Laurel en Hardy. een caféuurtje. Je wilt is naar de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 Ik heb dat gevoel uh, wel uh, over het ja, Dit was uh, Veronica, inderdaad. Vandaag 60 jaar. Wat uh, een like gelukkig bestaan, En je danst zoals Zizi's, je man. Je clothes are allemaal door by En er zijn diamonds en pearls in je haar. Oh yes, there are. You Je in een fancy appartement. Op de boulevard Saint-Michel.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 Zandvoort op zondag met Alice Moyet.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 Wie ben ik? Ik kom. Ben uh, ben, ben Rob ik en ik kom. Ik, <laughs> ik ben gewoon een kroeg eigenaardje <laughs> die, die een, een cafeetje heeft en. Uh... Harms en ik komen er 1 juni 2 uur bij je, dan gaan we het er even uitgebreid over hebben. Nou, dat is gerateerd, ja. Kijk, ja ben je dan open, Ron? Ja, ik ah. ben 12 uur gewoon open. Ik denk dat de hele Altersraad wel, en het is niet alleen de Altersraad, maar het Gasthuisplein en het Kerkplein, die zijn gewoon open denk ik om 12 uur. Het hele centrum die gaat, gaat los, maar dat is wel ook weer een probleem, want iedereen wil toch wel eigenlijk natuurlijk komen, en dat is voor ons natuurlijk ook weer even een ja.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 bijvoorbeeld ja, maar, maar je moet niet reserveren je maakt een presentatielijst ja dus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 goed dat ik nu kom. Ja. En dan maar, kan ik zeggen ja of nee. Het zijn natuurlijk wel allemaal extra handelingen die je naast het, het, het uitserveren en, en dergelijke moet gaan doen. Ja, het is ook een hele bijzondere tijd, Albert-Jan. Ja. Het is een bijzondere tijd en we moeten er mee om leren gaan. En we hopen dat het uh, volgend jaar weer gewoon... Uh,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 In, uh, in, in de oude stijl te zijn. Uh, maar ja, dat weten we nog niet. We, niemand weet dat, denk ik. Oké. Okay. Nou, ik, uh, ik ga er wel vanuit dat we weer een lekker feestje gaan bouwen. Dus. En dat gaan we nou vanaf 1 juni ook weer doen. Al is het wat, misschien wat min, minder eens in het café. Maar we maken het even goed gezellig, toch? Of zo is het. En we houden gewoon rekening met uh, alle regels die er zijn... Uh, conform uh, RIVM en dergelijke, natuurlijk. Dus uh, natuurlijk, dat is ja. belangrijk. Ron, dank je wel voor je tijd. Graag gedaan. En heel en veel succes. Precies met, uh, met de voorbereidingen voor uh, ja. de, de, de heropening, ja. Ja, tot volgende week maandag dan. Uh. Tot volgende week maandag. Tot spoedig <laughs> okay. zien. Die, die staat Oké, okay, dankjewel uh, Ron. Bedankt. Oké, okay, hoi. hoi. en uh, Ron Brouwer aan de telefoon gehad. Beide kroegeigenaren van cafés uh, hier in Zalvoorts. En ondanks inderdaad uh, alle, ja, de, de sluiting per 15 maart... die heel plotseling kwam uh, Albert-Jan... Ja. Maandenlang dicht geweest, dat is toch wel enigszins positief blijven. En dat... Klopt, je maakt, je maakt het jaar sowieso niet meer goed. Nee, maar, maar... De, de, de positiviteit die zij uitstralen van we gaan er toch weer uh, tegenaan en uh, we gaan er het beste van maken, nou dat, uh, dat, dat, dat siert ze. Ja, dat geeft ons hoop. Dat ge ge ge ge geeft mij zeker hoop. <lacht> o, <ja. lacht> nou, volgende uur zijn we er weer. Zandvoort op zondag, graag tot zometeen. We zijn weer van 4 uur.